2.4 De Bibelbondse papierberg in honderd actes. Citaat. Het experiment van een gesprek tussen vader en kinderen. Meterslange boekenkasten met ordners en mappen. Ongeordende dozen. Netjes op onderwerp met plakkertjes gesorteerd. De dossiers spreken vooral tot de verbeelding en lijken de materiële weerslag van een hoop hardzeer. Maar als u de verhalen goed leest, zult u begrijpen dat beelden niet altijd de werkelijkheid vertegenwoordigen. Parallel daarmee is ook de inhoud van een dossier niet altijd een beschrijving van wat er is gebeurd. Ook lijkt ze niet altijd een basis te zijn voor genomen besluiten of te verwachten handelingen. Kortom, een vreemde eend in de bijt dat papier, of wellicht een papieren draak. Maar als ik het bekijk vanuit het perspectief van een kind, dan is het vooral een beetje weird. Iets speciaals dat niet bij de gewone werkelijkheid hoort. Er wonen dan ook geen gewone mensen op de papierberg. Op die bibelbonse papierberg wonen Bibelebonse papiermensen. Hieronder geef ik een aantal citaten uit de in de onderhavige zaak opgedoken dossiers. Ik heb geprobeerd met een beperkt aantal citaten toch een goed beeld te geven. De vermelde citaten zijn niet door de ouders als onjuist weerlegd, blijkens de inzageparagrafen. Ook in de interviews is niets van een dergelijke tegenstrijdigheid gebleken. De dossiers zijn wellicht niet meer helemaal compleet aangetroffen. Dit verhaal is geordend aan de hand van nummers die verwijzingen vormen uit de interviewteksten en daar desgewenst ook dus naar terugverwijzen. Dit dossierverhaal is dus tegelijkertijd een verzameling voetnoten bij de interviews. Papa gaat weg. 22 oktober 1985. Pieters aan moeder. 1. Ten einde u zo goed mogelijk in deze te laten voorlichten en te laten bijstaan, adviseer ik u contact op te nemen met een advocaat. Ik adviseer u voorts deze advocaat te verzoeken contact met mij op te nemen. Wellicht zou in een bespreking tussen partijen en raadslieden een minderlijke regeling omtrent de gevolgen van een echtscheiding tot stand kunnen komen. Oktober 1985 Moeder aan vader. 2. Ik vind het onrecht tegenover mij en de kinderen dat we niet alles geprobeerd hebben. Met hulp van buitenaf of wat ook. Ik ben voor het blok geplaatst, op zakelijk en geestelijk gebied. Ik dacht niet dat ik dat verdiend had om afgedankt te worden. En dan gelijk een brief van de advocaat te krijgen. De sociale dienst en al die andere toestanden eromheen. Ik heb de kinderen niet goed op kunnen vangen. En dat neem ik je echt kwalijk. 3. Jij hebt je gezin niet goed verzorgd achtergelaten. Je hebt je geweten schoongewassen, denk je, met je zakelijke gegevens. Maar je gezin laat je barsten en in de kou staan. 4. Jouw jongste kinderen komen tot na de feestdagen niet naar jou toe. Niet om jou dwars te zitten, maar ze moeten eerst weer een leven hebben waar ze op kunnen bouwen en vertrouwen. Dat moeten ze bij mij krijgen. Als ze jou de eerste maanden zien, gaan ze hoop krijgen, maar ze moeten eerst wat rust hebben. En dat duurt wel even. Ze moeten niet de indruk krijgen dat er niets veranderd is. Er is wel degelijk iets veranderd. Jij denkt misschien dat je geen afstand van ze hebt gedaan, maar zo lijkt het wel. Anders had je wel meer geprobeerd. Ik hoop dat je hier niet moeilijk over gaat doen. Omgang 31 oktober 1985 Vader aan moeder Vijf dat jij zo snel een brief van mijn advocaat hebt ontvangen, kon ik ook niet voorzien. Zes. En dat jij me durft te schrijven dat ik mijn gezin niet goed verzorgd heb achtergelaten, vind ik totaal onbegrijpelijk. Aangezien ik niets aan spullen van je vraag en mijn totale maandsalaris, spaargeld en geen schuld achterlaat... 7. Ten aanzien van de kinderen heb ik bewust niet gereageerd, omdat ik het met je eens ben dat ze eerst aan de situatie moeten wennen. Ik kan je wel verzekeren dat ik ze erg mis en absoluut nooit afstand van ze zal doen. 8. Tevens hoop ik dat wat je aan de telefoon hebt gezegd, omtrent overleg over de kinderen, in de toekomst mogelijk zal zijn. Ik wil besluiten met het verzoek terug te komen op je besluit om Karel en Ans zondag thuis te houden. 31 oktober 1985 Advocaat Klein aan collega 9 met name de contacten met de kinderen kunnen de eerstkomende weken beter achterwege blijven. In ieder geval is het uit een boze dat uw cliënt, zonder enig overleg met mevrouw, rechtstreeks bepaalde afspraken met de kinderen maakt omtrent bezoeken, etc. Mevrouw zal contacten tussen vader en kinderen zeker niet willen tegengaan en loyaal meewerken aan een goede bezoekregeling. 13 november 1985 Advocaat Pieters aan collega 10. Cliënt heeft wel begrip voor het feit dat uw cliënten de gelegenheid krijgt aan de nieuwe situatie te wennen. Cliënt gaat er echter wel van uit dat hij de kinderen vanaf 1 december aanstaande weer zal kunnen zien. Cliënt stelt voor vanaf die datum de kinderen iedere zondag vanaf 10 uur 30 tot 17 uur te kunnen zien. Cliënt zou er ook mee kunnen instemmen dat er een verdeling plaatsvindt in diervoegen dat hij iedere zondag slechts een gedeelte van de kinderen ziet en de andere zondag de andere kinderen. 22 november Advocaat Klein aan collega 11 het gezin is gedurende de gehele week erg versnipperd. Zondag is de enige dag dat alle kinderen thuis zijn. Dit rustpunt heeft het gezin hard nodig. De door uw cliënt voorgestelde bezoekregeling zou het rustpunt weer verstoren. Cliënten gaat akkoord met een regeling in diervoegen dat de kinderen op de veertien dagen een zondag bij uw cliënt vertoeven, in die zin dat de ene zondag de oudere kinderen en de andere zondag de jongste kinderen bij vader zijn. 12. Wat betreft de oudere kinderen kan de bezoekregeling 1 december aanstaande ingaan. De twee jongste kinderen hebben naar de mening van cliënten nog veel meer tijd nodig om de recente gebeurtenissen te kunnen verwerken. Ook naar het oordeel van de huisarts is het niet wenselijk reeds thans een bezoekregeling tot stand te brengen. Cliënten stelt voor dat de jongste kinderen met ingang van de maand januari weer voorzichtig contacten met uw cliënt gaan onderhouden. 4 december 1985 Advocaat Pieters aan collega Met betrekking tot de bezoekregeling heeft cliënt uitsluitend het belang van de kinderen voor ogen. Hij verlangt ernaar de kinderen te zien. Uw voorstel met betrekking tot de bezoekregeling stuit bij cliënt op bezwaren. Om een oplossing in der minne te bereiken, stelt cliënt voor om de vijf kinderen thans eens per twee weken op zondag van half elf tot vijf te zien. Het moet cliënt wel staan om in deze tijd vrij met de kinderen te kunnen omgaan. 9 december 1985 advocaat klein aan collega. Het doet mevrouw deugd te mogen lezen dat uw cliënt uitsluitend het belang van de kinderen voor ogen heeft. Over de interpretatie van deze belangen verschillen cliënten echter van mening. Vijftien. Naar het oordeel van mevrouw is het voor alle kinderen veel plezieriger wanneer zij niet gezamenlijk met zijn vijven vader bezoeken. Zowel voor uw cliënt als de kinderen is een gescheiden bezoek, zoals eerder voorgesteld, veel rustgevender. De kinderen hebben hier ook veel meer aan. Mevrouw handhaaft dan ook haar voorstel, zoals gedaan in mijn brief van 22 november jongstleden. De door uw cliënt genoemde tijdstippen zijn overigens akkoord. 16. Overigens is mevrouw niet bereid de kinderen, zoals 1 december jongstleden gebeurde, naar de hoek van de straat te moeten sturen, alwaar vader wacht. Uw cliënt kan de kinderen gewoon thuis komen ophalen en thuis weer terugbrengen. Cursief. Je kunt je afvragen waar deze advocaten mee bezig zijn. Mij lijkt de enig mogelijke interpretatie dat de moeder geen veertiendaagse bezoekregeling zou willen, maar een maandelijkse. Ieder kind ziet de vader dan eens in de maand. Daardoor heeft zij een aantal zondagen alle kinderen bij elkaar, zoals ze wenst. Uit de interviews blijken daarover andere opvattingen. Wellicht hebben de advocaten, of alleen Klein hier een discussie geopend die niet alleen buiten de cliënten omgaat, maar ook nergens over lijkt te gaan. Bemiddeling, vraagteken, vraagteken. Uit de volgende passage blijkt dat de ouders bemiddeld hebben voor hun advocaten. Het lijkt erop dat de vader zijn standpunt, bezoek in twee groepen, voor de goede vrede heeft opgegeven voor het standpunt van de moeder. Allemaal tegelijk. Einde cursief. 17 december 1985. Advocaat Pieters aan collega. 17. Met betrekking tot uw brief, die dato, 9 december jongstleden, deel ik u mede dat partijen in goed onderling overleg en middels een bezoekregeling hebben tot stand gebracht. Het lijkt mij ook het beste deze regeling voorlopig maar aan de partijen zelf over te laten. Het blijkt dat rechtstreeks overleg tussen hen eerder tot resultaten leidt dan door bemiddeling onderzijds. 9 januari 1986 Scheidingsvonnis. 16 januari 1986 Klein aan collega 18. Cliënten zag gaarne in de voordijvolmacht ook een regeling omtrent de omgang tussen kinderen en vader vastgelegd. 19. De vader kan de kinderen eens in de veertien dagen, zaterdags van 10.30 uur 30 tot 17 uur, bij zich hebben. 4 februari 1986. Pieters aan Peter. Van de burgerlijke stand van de gemeente A ontving ik bericht dat het vonnis op 27 januari jongstleden is ingeschreven in de registers. Vanaf genoemde datum kunt u zich officieel als gescheiden beschouwen. 10 februari 1986 Rechtbank aan kinderen 21. Natuurlijk wil de kinderrechter niet alleen weten wat je ouders ervan vinden, maar ook wat jij ervan vindt. Daarbij krijg je de gelegenheid om, buiten aanwezigheid van je ouders, je mening te geven. Als je van de gelegenheid gebruik wilt maken om door de kinderrechter te worden, puntje, puntje, puntje. 7 maart 1986, Vonnis, 22, puntje, puntje, puntje, regelt het recht van omgang tussen de vader en de betrokken minderjarigen al dus, dat de kinderen eenmaal per veertien dagen op zondag van 10.30 uur tot 17 uur bij hun vader kunnen verblijven. 11 mei 1986 Pieters aan vader 23 puntje, puntje, puntje en ik het dossier kan sluiten. Geen omgang De hogere machten 27 mei 1986 Klein aan vader 24. In het recente verleden is bij herhaling gebleken dat u mevrouw en de kinderen niet met rust kunt laten. U schrijft brieven waarvan de inhoud op zijn minst als onsmakelijk kan worden gekenmerkt. Daarnaast belt u cliënten en de kinderen vele malen volstrekt onnodig en met vervelende verhalen op. 25 Waarschijnlijk is het nog niet tot u doorgedrongen dat uw houding er iets toe heeft geleid dat uw oudste twee kinderen, voorlopig vraagteken, geen contact meer met u willen. Cliënten betreurt het dat uw houding ertoe leidt dat de kinderen van u vervreemden. Cliënten wenst dat u haar en de kinderen vanaf heden volledig met rust laat. Mevrouw wenst niet meer dat u de kinderen opwacht bij school. Ook wenst cliënten verschoon te blijven van brieven van uw zijde. Ten slotte wenst mevrouw niet meer door u telefonisch benaderd te worden. 2 juni 1986. Pieters aan collega. 26. De feiten zijn dat cliënt nog nimmer, zoals door de rechtbank vastgesteld, alle kinderen op de afgesproken tijd op bezoek heeft gehad. Er is cliënt veel aangelegen dat de bezoekregeling naar behoren en op loyale wijze wordt uitgevoerd. In dit verband zou het aanbeveling verdienen om wellicht wat meer differentiatie aan te brengen in de thans bestaande bezoekregeling. Een enigszins intensief contact tussen cliënt en zijn vijf kinderen gedurende slechts enkele uren in de veertien dagen is mede vanwege het grote leeftijdsverschil bij de kinderen, uiteraard niet goed mogelijk. 27. Cliënt heeft inmiddels aan de heer B van de Raad voor de Kinderbescherming te zet verzocht bemiddeling te verlenen, naar aanleiding van de moeilijkheden welke op dit punt zijn ontstaan. Ik adviseer u te bevorderen dat ook cliënten met de heer B contact opneemt. 4 juni 1986 Klein aan collega 28 Ik maak uw cliënt erop attent dat mevrouw van het begin af aan heeft voorgesteld dat er een gescheiden bezoekregeling zal komen voor wat betreft de oudste en jongste kinderen. Uw cliënt heeft hier nummer aan willen meewerken. 29. De oudste kinderen zijn volledig in staat zelf te beslissen wat zij willen. De houding van de vader heeft ertoe geleid dat thans ieder contact wordt vermeden. Uw cliënt moet erhalve niet doen alsof er niets aan de hand is. 6 juni 1986. Pieters aan collega. 30. Uw brief... Die dato 4 juni, jongstleden, heb ik ontvangen. Het is een algemene bekendheid dat het welslagen van een bezoekregeling voornamelijk afhangt van de al dan niet-coöperatieve opstelling van degene die de kinderen dagelijks verzorgt. 31. Het initiatief van cliënt om de Raad voor de Kinderbescherming ter bemiddeling in te schakelen lijkt mij gezien de omstandigheden de beste voortzetting. In uw voormelde brief blijkt niet van de medewerking van uw cliënten. Mag ik derhalve op korte termijn vernemen of uw cliënten voornemens is op korte termijn contact op te nemen met de heer B. 2 juli 1986 Vader aan moeder 32 Tevens verzoek ik je contact op te nemen met de heer B. Van de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer je doet, zal het ons beiden een hoop ellende besparen. Ik hoop dat je dit doet. 16 juli 1986. Verzoekschrift Vader en Pieters. 33. Puntje, puntje, puntje. Dat verzoeker het in het belang van de minderjarige acht dat de bezoekregeling wordt uitgebreid zodanig dat de kinderen eenmaal per veertien dagen, gedurende een geheel weekend van vrijdag 17.30 tot zondagavond 17.30, puntje puntje puntje. september 1986. aantekeningen moeder aan klein. 34. dochter van veertien, geen cadeau. onder het motto: als je mij niet wilt zien krijg je ook niets. Ook niet van opa, oma en tante. Wel dreigen met zelfmoord. 35. Risico dat twee jongste kinderen in twee werelden gaan leven. Een wereld waar alles kan, veel aandacht, financieel beter, lekker ontspannen en bij de ander het gewone leven, naar school enzovoort. 36. Ik ben me ervan bewust dat ik de verantwoording voor de kinderen heb, maar dan wel graag op mijn eigen manier. De gevolgen van de scheiding, eenzijdige beslissing, zijn gewoon de feiten dat de band met de kinderen minder is geworden en dat moet maar eens onder ogen gezien worden. 37 In plaats van mij in mijn waarde te laten als moeder van zijn kinderen, breekt die alles weer af wat ik met de kinderen weer opgebouwd heb. Het heeft geen zin voor de kinderen om weer in een andere situatie te komen. Ik moet samen met de kinderen vooruit en aan de toekomst werken. 12 september 1986 Klein aan rechtbank 38 Mevrouw betwist niet dat met name de twee oudste kinderen te kennen hebben gegeven, voorlopig geen contact meer met de vader te willen hebben. Dit ligt volledig aan de heer P. Cliënte probeert zoveel mogelijk haar kinderen te stimuleren, ook de oudste. Zo nodig kunnen de oudste kinderen uiteraard door u worden gehoord. 39 als klein voorbeeld van de wijze waarop vader zich opstelt, mogen dienen dat dochter Ans onlangs geen verjaardagscadeau heeft gekregen, onder het motto, wanneer je mij niet bezoekt, krijg je ook niks. 40. Conform de afspraak van partijen, zoals neergelegd in de Voogdijbeschikking, bezoeken de jongste drie kinderen iedere veertien dagen hun vader. Er is geen enkele reden om van deze normale bezoekregeling af te wijken. Zulks klemt de meer nu cliënten na ieder bezoek telkens weer opnieuw enige dagen lang de grootste mogelijke moeite heeft de kinderen in het gareel te krijgen. Ook de leerkrachten op school merken ongevraagd wanneer er een bezoek bij vader is geweest. 41 nu u geen uitstel van de mondelingenbehandeling meen te kunnen verlenen, en cliënte ook niet bereid is door één mijner kantoorgenoten vergezeld te worden, mogen ik u verzoeken deze brief als verweerschrift te beschouwen. Cliënten is bereid de huidige bezoekregeling te continueren. Een uitbreiding is volstrekt niet in het belang van de kinderen, zo nodig moet een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een en ander maar bevestigen. 17 september 1986, Vonnis 42. Zijdens de moeder is bij wijze van verweer verklaard dat zij instemt met een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Nu een onderzoek als voormeld in het belang van de kinderen moet worden geacht zal worden beslist als volgt. als ons verder te beslissen, draagt de Raad voor de kinderbescherming te zet op een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van uitbreiding van de bezoekregeling en de kinderrechten daarover te adviseren. 4 maart 1987 Kinderbescherming aan vader 43 mijn verontschuldigingen voor het feit dat ik u niet eerder gebeld heb, maar de zaak bleek toch wat ingewikkelder te zijn dan ik verwacht had. 44. Het in de gesprekken ontstane voorstel. Aanhouden van de omgangsregeling met minstens een half jaar blijkt wat problemen op te leveren. Na intern overleg op de raad wil ik u en uw ex-vrouw het volgende voorstel doen, puntje, puntje, puntje. Nu een uitbreiding van de omgangsregeling tot zondagmiddag 18 uur. Overeenkomstig het voorstel van uw ex-vrouw. 14 mei 1987 45 Vader was wel bereid tot het voeren van gezamenlijke gesprekken met moeder over de omgangsregeling mits deze in een redelijke sfeer zouden kunnen verlopen en slechts beperkt zouden blijven tot het bespreken van zakelijke dingen met betrekking tot de omgangsregeling. Moeder Echter wilde beslist geen gezamenlijke gesprekken met vader, bang als ze was dat ze zich tijdens deze gesprekken niet zou kunnen beheersen. 46. De twee oudsten, Karel en Ans, weigeren elk contact met vader. Vader heeft van Karel en Ans begrepen dat zijn relatie met zijn huidige vriendin hier een grote rol meespeelt. Pogingen van vader om hierover met hen te praten stuiten op verzet van Karel en Ans. 47. De jongste drie kinderen komen ook niet op elke afgesproken bezoekdag de kinderen zelf bellen vader meestal kort van tevoren op als een van hen niet kan komen vanwege andere activiteiten. Vader vindt het vervelend dat hij dit van de kinderen hoort en niet van moeder. Hij vindt dat verandering van afspraken rond de omgangsregeling een zaak van hem en moeder samen is. Gesprekken tussen hem en moeder, meestal telefonisch, verlopen echter moeizaam. 48. De huidige omgangsregeling geeft vader te weinig mogelijkheden om een goed contact met zijn kinderen te houden. Vaders grote angst is dat het contact bij de huidige regeling zal verslappen en dat hij op de lange duur het contact met de kinderen helemaal zal verliezen. Vader denkt dat als moeder uitbreiding van de omgangsregeling tegenhoudt, ze zich niet laat leiden door het belang van de kinderen, maar door persoonlijke motieven. Vader denkt dat de kinderen wel bij hem willen logeren, als moeder dit goed vindt. 49. Moeder heeft vanaf het begin van de gesprekken duidelijk laten weten dat ze de inmenging in haar leven door de raad heel vervelend vond. 50. Moeder vindt dat vader maar eens moet accepteren dat hij, door weg te gaan bij haar en de kinderen, een ander en op den duur misschien slechter contact met de kinderen zal krijgen. 51. Op de achtergrond leeft de angst dat als vader meer contact met de kinderen zal hebben, de kinderen het op den duur misschien leuker zullen vinden bij vader dan bij moeder, en dan ook bij vader willen wonen. 52. Wat de praktijk van de omgangsregeling betreft, vindt moeder dat ze zich niet onredelijk opstelt tegenover vader. Ze stimuleert de kinderen om naar vader toe te gaan, ook al beweert vader het tegendeel. 53. Soms laten de kinderen andere bezigheden in het weekend voorgaan, op een bezoekdag bij vader. Moeder spoort ze dan wel aan om toch naar vader te gaan, maar ze wil ze daartoe niet dwingen. 54. Moeder heeft geen klachten over de communicatie met vader. Ze is tevreden over de huidige manier van communiceren. Als de kinderen een dag niet naar vader kunnen, bellen ze vader zelf op. Als vader of moeder een dag willen verschuiven, laten ze dit aan elkaar weten via een briefje waardoor de kinderen meegenomen wordt. 55 Pieter en Lieke waren soms aanwezig als ik een gesprek met moeder voerde. Ze mengde zich niet in het gesprek en deden geen uitspraken over de omgangsregeling. Eén keer, zei Lieke, toen ik haar er duidelijk naar vroeg, het volgende. Ik zou wel bij mijn vader willen logeren, maar ik blijf toch maar liever bij mijn moeder. 56. Karel en Hans, de twee oudste kinderen willen niets meer met vader te maken hebben. Karel wilde hierover niet met mij praten. Hij was niet geïnteresseerd, zei moeder. Ans heeft haar standpunt wel aan mij verteld... in een kort gesprek. Ze is boos op vader... omdat hij naar haar mening liegt over zijn verhouding met zijn vriendin. Hij ging al met haar om... voordat hij bij moeder en de kinderen wegging. En Ans vindt het gemeen dat hij daarover niet de waarheid vertelt, en nu wil ze nooit meer iets met hem te maken hebben, zegt ze. 57. Vader zal zich erbij neerleggen dat de huidige omgangsregeling van eens per twee weken op zondag van 10.30 uur tot 17 uur voorlopig gehandhaafd zal blijven en eventueel pas uitgebreid zal worden nadat de afgesproken bezinningsperiode voorbij zal zijn. 58. De raad stelt voor, citaat, om te bepalen dat de omgangsregeling met ingang van januari 1988 uitgebreid zal worden, bijvoorbeeld tot een weekend per 14 dagen van 10 uur zaterdagmorgen tot 18 uur zondagmiddag, tenzij een van beide ouders dan, middels zijn of haar advocaat, aan de rechtbank laat weten bezwaar tegen deze uitbreiding te maken, waarna de zaak opnieuw door de rechtbank behandeld kan worden. Einde citaat. 59 Moeder vindt vaders suggestie dat moeder met ans bij vaders huis en bij zijn werk zou posten belachelijk. Natuurlijk doet ze dat niet. Ze zou zichzelf daarmee voor schut zetten. Ze is vader wel een paar keer per ongeluk tegengekomen. 21 mei 1987 Klein aan moeder 60 De raad komt tot het oordeel dat nergens uit blijkt dat uitbreiding van de omgangsregeling niet in het belang van de kinderen zou zijn. Gezien de feitelijke situatie, lijkt het echter reëel de zaak op te schorten tot de emoties rond de echtscheiding wat zijn gezakt dit in de hoop dat daarna een meer redelijk overleg tussen de ouders mogelijk zal zijn. 23 juni 1987, Vonnis-Rechtbank, 61. Het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming vermeldt dat beide ouders ermee akkoord gaan dat thans bestaande omgangsregeling voorlopig gehandhaafd blijft, zodat zal worden beslist als na te melden, aannemend dat over de details van deze regeling overeenstemming bestaat. 62. Uiteraard staat het de ouders vrij om in onderling overleg van de al dus vastgestelde regeling af te wijken, waarbij het vanzelfsprekend wordt geacht dat de mening van de kinderen van meer invloed zal zijn naarmate zij ouder zijn. 63. Bepaalt dat vader eenmaal per twee weken, op zondag tien, van 10.30 uur dertig tot 17 uur, met zijn kinderen zal omgaan, en dat vader zijn kinderen daartoe telkens zal afhalen en terugbrengen zulks met ingang van 28 juni 1987. 18 december 1987, klein aan vader. 64. Reeds enige tijd geleden ben ik benaderd door uw gewezen echtgenoten in verband met de huidige bezoekregeling. Naar het oordeel van cliënten verloopt de bezoekregeling uitermate stroef. Iedere keer wanneer uw jongste kind bij u is geweest kost het grote moeite deze zoon weer in het gareel te krijgen. Er worden door u opzettelijk twee totaal verschillende werelden gecreëerd. Bij u krijgt het kind kennelijk alles, wordt dermate volgestopt met snoep, dat hij s'avonds thuis moet overgeven. Aan het kind worden beloftes gedaan, omtrent vakanties, etc. Daartegenover is er naar ik begreep inmiddels een definitieve breuk ontstaan tussen u en de andere kinderen. Dit heeft weer zijn neerslag op het gezin, waar een tweespal dreigt te ontstaan tussen het jongste kind en de oudere kinderen. 65. Aangezien cliënten de komende kerstdagen een oud en nieuw met de kinderen in het westen van het land vertoeft, heeft zij u doen weten dat de jongste zoon niet bij u kan verblijven. Enerzijds gezien hetgeen reeds in het verleden is gepasseerd, Anderzijds gezien uw ridicule reactie op de mededeling van mevrouw dat het jongetje de eerstkomende weken niet bij u kan zijn, heeft cliënten besloten de bezoekregeling verder helemaal stop te zetten. Mevrouw is oprecht en terecht van mening dat het voortzetten van de bezoekregeling ten koste gaat niet alleen van uw jongste kind, doch van het hele gezin konings. 66 Cliënte realiseert zich dat het stopzetten van de bezoekregeling voor u vervelend is. Op uitdrukkelijk verzoek van mevrouw wil ik u erop wijzen dat u zich ter zake uiteraard wederom tot de raad voor de kinderbescherming dan wel de rechter kunt wenden. 67. Cliënte zal het echter op geen enkele wijze tolereren wanneer u haar dan wel de kinderen rechtstreeks benadert. Dit zal worden gezien als een inbreuk op de privacy van het gezin van cliënten, welke inbreuk zeker de eerstkomende weken vermeden dient te worden. Wanneer u zich derhalve toch rechtstreeks tot mevrouw dan wel de kinderen zou wenden, heeft cliënten mij verzocht ter zake onmiddellijk in kort geding een verbod uit te lokken. 21 december 1987 Pieters aan vader 68 de door Meester Klein voorgestelde gang van zaken lijkt mij onjuist. Indien de wederpartij verandering wenst in zaken de omgangsregeling, zal zij hiertoe bij de rechtbank een verzoek tot wijziging moeten indienen. 30 december 1987 Pieters aan collega 69 Ik acht het onjuist op de inhoud van uw voormelde brief aan cliënt in te gaan. Het is beter de verhouding tussen partijen te normaliseren dan te polariseren. Ik ga ervan uit dat uw cliënten zich wenst te houden aan de beschikking van de kinderrechter die daad 23 juni 1987 en aan het daaraan voorafgaande rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. Uit uw voormelde brief Blijkt mij echter niet dat uw cliënten zich wenst te houden aan de beschikking van de rechtbank en aan het advies van de Raad voor de Kinderbescherming en dat zij de bezoekregeling zonder enig overleg met cliënt wenst te beëindigen. 70. Het is de taak en de plicht van uw cliënten om een wijziging van de beschikking te vragen wanneer zij een wijziging van de bezoekregeling wenst. Tegen deze achtergrond komt mij uw brief onbegrijpelijk voor. 71. Cliënt wordt thans zelf gedwongen de rechtbank te verzoeken, de bezoekregeling opnieuw vast te stellen met inachtneming van het advies van de Raad voor de kinderbescherming. Een hiertoe strekkend verzoek zal ik bij de rechtbank indienen, in welk verzoek ik subsidiair wijziging van de voogdij met betrekking tot het jongste kind zal vragen. 72. Volgens Hans ga ik ervan uit dat mijn cliëntenkinderen, kinderen, althans in ieder geval het jongste kind, op 10 januari aanstaande kan ophalen. 5 januari 1988, klein aan collega. 73. Naar aanleiding van uw brief, die datum 13 december jongstleden, pleegde ik nog eens overleg met cliënten. Mevrouw zal zich tot de Raad voor de Kinderbescherming wenden ten einde al daar nader geadviseerd te worden. In afwachting van de gesprekken met de Raad... zal de bezoekregeling 10 januari aanstaande in ieder geval niet doorgaan. 28 juli 1988, brief Raad aan Vader. 74. Allerlei oorzaken op het werk niet mogelijk gebleken... contact met u op te nemen, hoewel er in ieder geval aan u... Toezeggingen waren gedaan. Het spijt mij dat dit zo moest zijn. 28 september 1988, brief raad aan vader, 75. Ik had daarop volgend pas op 28 september de gelegenheid om met haar een afspraak te maken. Deze afspraak werd door mevrouw afgezegd, omdat zij dan haar verjaardag viert. 1 november 1988, briefraad aan vader. 76, op 26 oktober, jongstleden, heb ik gesproken met de kinderen en mevrouw. Naar aanleiding hiervan wil ik u uitnodigen voor een gesprek. Ik verwacht u hiervoor op dinsdag 8 november, smiddags, om 14 uur, op het kantoor van de raad te zetten. 15 december 1988, Brief moeder aan kinderrechter 77 De reden waarom ik eind vorig jaar de bezoekregeling van mijn jongste zoon Pieter aan zijn vader stopgezet heb heeft mijn advocaat meester Klein in de brief van 1812 1987 duidelijk aangegeven Daaraan hoef ik niets meer toe te voegen 78. Pieter is dit jaar weer de oudige, gezellige Pieter geworden. 79. Ook op school is merkbaar dat hij weer evenwichtig is. Hij heeft weer vriendjes kunnen maken en is vrolijk. Ik vraag me af of zijn vader zich realiseert hoe pijnlijk het voor de oudste vier kinderen is dat hij de afgelopen tijd heeft laten merken enkel belang te hebben bij zijn jongste zoon maar ook of hij zich bewust is van de onmogelijke positie waarin hij Pieter, die erg gehecht is aan zijn broer en zusters, daardoor brengt. 80. Ik ben en voel me als moeder van Pieter verantwoordelijk voor de opvoeding van Pieter. 81. De rust in ons gezin en het evenwicht van Pieter, wat we nu weer bereikt hebben, vind ik erg belangrijk. Ik zou niet graag zien dat een gedwongen bezoekregeling dat evenwicht weer zou verstoren. 28 maart 89, raadsrapport. 82. Ik heb op een gegeven moment de ouders en de kinderen de mogelijkheid voorgelegd van een ontmoeting en een gesprek tussen vader en de kinderen. Alle waren hiertoe wel bereid. Ondanks deze bereidheid heb ik uiteindelijk toch gemeend af te moeten zien van een dergelijke ontmoeting. De reden hiervoor was met name dat vader de kinderen wilde vertellen hoe negatief moeder de situatie beïnvloedt. De kinderen wilden hun vader vertellen dat hij zou moeten ophouden zich met hun leven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 die erg gehecht is aan zijn broer en zusters, daardoor brengt. Einde citaat. Vader is ook erg teleurgesteld en boos op de rechterlijke macht en de raad. Deze instituten sanctioneren zijn inziens moeders handelen ten opzichte van de omgangsregeling, door het stopzetten van deze regeling. 84. Vader stelt alles gedaan te hebben wat in zijn vermogen lag, om een goede band met zijn kinderen op te bouwen en te houden. 85 De kinderen uiten zich op vrij negatieve wijze over hun vader. Ze zeggen niet vrijwillig en ook niet gedwongen naar hun vader te willen gaan. Hij moet hun moeder met rust laten. Dat vader zich met zijn huidige verzoek, formeel alleen op Pieter richt, roept wel wat tegenstrijdige gevoelens op bij de kinderen. Enerzijds voelen Karel, Ans, Trude en Lieke zich gepasseerd. Anderzijds geeft het hen een gevoel sterker te zijn dan vader. Hij kan hen in ieder geval niet dwingen. Maar ze vinden dus nu ook met z'n allen dat ze Pieter ervoor moeten behoeden dat hij wel gedwongen wordt om naar zijn vader te gaan. Het lijkt erop dat er een grote afstand ontstaan is tussen de kinderen en hun vader. 86 Onder andere het feit dat de omgangsregeling gestopt is, heeft ertoe geleid dat de posities en de beeldvorming ten opzichte van elkaar verhard en verstart zijn. 87 Moeder beschuldigt vader, ook in het bijzijn van de kinderen, ervan de veroorzaker te zijn van alle ellende. Zij staat er nu helemaal alleen voor. Het is voor haar een zware opgave om vijf kinderen op te voeden. Vader betitelt zijn ex-vrouw als een incapabele en onpedagogisch handelende moeder. Ze zou niet in staat zijn om een bezoekregeling te begeleiden. 88... Puntje, puntje, puntje, tot de conclusie dat wanneer er een omgangsregeling opgelegd zou worden, hij, Pieter, in een te grote uitzonderingspositie geplaatst zou gaan worden. 28 juni 1989, klein aan moeder. 89, hierbij bevestig ik het telefoongesprek dat ik hedenochtend met uw dochter Ans heb gevoerd. Wij kwamen overeen dat aanstaande maandag 3 juli al uw kinderen om, zo uur bij de Raad voor de Kinderbescherming zullen verschijnen, ten einde, onder begeleiding van de Raad, een gesprek met hun vader te hebben. 3 juli 1989, verslag van de bijeenkomst. 90. Karel, Hans, Trude en Lieke zijn bij het standpunt gebleven en vader niet te willen ontmoeten. Vader heeft hen daarop duidelijk geprobeerd te maken dat hij een keuze wil respecteren en af te zien van zijn verzoek om hen gedwongen bij hem te laten komen. 91. De jongste zoon uit het gezin, Pieter, antwoordde op de vraag van zijn vader of hij op bezoek wilde komen dat hij graag weer naar zijn vader zou willen gaan. 92. De heer S. heeft zijn oudste vier kinderen gevraagd of zij bereid zouden zijn om mee te werken aan een omgangsregeling van Pieter. Zij gaven aan het prima te vinden dat Pieter weer zou gaan, maar spraken tegelijkertijd over de onrust die dat in hun gezin weer teweeg zou kunnen brengen. Dit laatste bracht de oudste kinderen tot de opmerking dat het misschien de huidige situatie zou verbeteren als hun vader en moeder met elkaar in gesprek zouden kunnen gaan. Op 8 juli verzocht een vrouw om een gesprek. Dit gesprek vond op 25 juli plaats. Mevrouw kwam met de boodschap dat Pieter, sinds het gesprek op het kantoor van de raad, thuis volledig onhandelbaar is geworden. Mevrouw heeft tevens het verslag gelezen. Ze is het absoluut niet eens met de inhoud van dit verslag. Zij stelt niet mee te kunnen en willen werken als er een omgangsregeling opgelegd wordt. De rust in het gezin wordt compleet verstoord. 30 augustus 1989 Klein aan collega 93 Cliënte heeft loyaal haar medewerking verleend aan het experiment van een gesprek tussen vader en kinderen. De resultaten van dit gesprek hebben volledig bevestigd wat cliënten bij voortduring naar voren heeft gebracht. Contacten tussen vader en oudste kinderen worden door deze kinderen niet gewenst. Contacten tussen vader en jongste zoon Pieter hebben een chaotische uitwerking op het gezinsleven van de familie. 94. Het vastleggen van een omgangsregeling op dit moment zal slechts een scheuring in het gezin tot gevolg hebben. Dit is in het belang van geen der kinderen, zeker niet in het belang van Pieter. Mevrouw verzoekt u dan ook de bezoekregeling niet vast te leggen. 7 september 1989, vonnisrechtbank. 95. Ter zitting van 27 juni 1989 is door respectievelijk namens de moeder verklaart dat zij geen bezwaar heeft tegen omgang van de kinderen met hun vader, behalve voor zover het Pieter betreft, omdat de vader tijdens bezoeken in het verleden Pieter verwende en de andere kinderen links liet liggen. 96. De moeder heeft naar aanleiding van dit verslag tegenover de raad verklaard niet mee te willen werken als er een omgangsregeling wordt opgelegd. 97. Niet alleen heeft de niet verzorgende ouder recht op omgang met zijn kinderen, ook de kinderen hebben het recht op omgang in casu met hun vader. Het moet aannemelijk worden geacht dat de oudste vier kinderen hun vader thans niet meer willen zien, omdat zij in de eindeloze strijd tussen hun ouders ten slotte een keuze hebben moeten maken. Doordat de ouders hun mislukte huwelijk niet hebben kunnen verwerken, en elkaar ook thans, bijna vier jaar na de echtscheiding, nog verwijten blijven maken, moet worden aangenomen dat zij de verwijdering hebben veroorzaakt tussen de kinderen en hun vader. Dit kan niet in het belang van de kinderen worden geacht. 98. Het verzoek is in de loop van de procedure beperkt tot Pieter. Een omgangsregeling alleen ten aanzien van Pieter zou hem echter in een onhoudbare uitzonderingspositie brengen, Hetgeen te meer kan worden gevreesd, nu de moeder heeft verklaard, geen medewerking aan een omgangsregeling te willen verlenen. Onder deze omstandigheden moet het niet in het belang van Pieter worden geacht, indien voor hem een omgangsregeling zou worden vastgesteld. 99. Puntje, puntje, puntje. Voor een voogdijwijziging zijn onvoldoende gronden aangevoerd, zodat het verzoek ook in zoverre zal worden afgewezen. Pieters aan vader. 100. Bijgesloten zend ik u een kopie van de teleurstellende beschikking van de kinderrechter. Ook voor de motivering van de beslissing kan ik weinig waardering opbrengen.